Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Al net schut met het NOS journaal. Tientallen inwoners van Gaza hebben vandaag gedemonstreerd tegen Hamas. Dat gebeurde nadat de militante beweging op een groep Palestijnse jonge mannen had geschoten. Daarbij zou een tiener om het leven zijn gekomen. De mannen hadden naar verluid geprobeerd om hulpbroederen het land in te brengen... zonder toestemming van Hamas. De groep demonstranten die na het schieten de straat opging... heeft onder meer een politiebureau van Hamas in brand gestoken. De Oostenrijkse politie heeft drie mensen aangehouden... in een onderzoek naar terreurdreiging in verschillende Europese steden. Ze zouden deel uitmaken van een internationaal islamitisch terreurnetwerk. De arrestaties volgden na aanwijzingen dat terroristen aanvallen planden... onder meer de dom in Keulen en de Stefansdom in Wenen... De Oostenrijkse politie houdt extra toezicht bij kerkdiensten en kerstmarkten. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt... voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. De onthulling van het werk was vrijdag, maar binnen een uur werd het alweer gestolen. Het was een stopbord met daarop drie afbeeldingen van militaire drones. Waarschijnlijk was het een aanklacht tegen wapenhandel. Volgens een Engelse galerie zou het bord minimaal rond de 300.000 euro waard zijn. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van de nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Radcliffe neemt een kwart van de aandelen over. Met de overname is volgens Britse media bijna 1,5 miljard euro gemoeid. Radcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club... waar Erik ten Hag nu voor het tweede seizoen de hoofdtrainer is. Het weer, vanavond in het noorden droger, maar in het zuiden blijft het regenachtig... Ook morgen op eerste kerstdag valt veel regen, vooral in de middag en avond. Het wordt daarbij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AND. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de AND verkeersinformatie. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM.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 Welkom bij de kerstmisshow van Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Vegan, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. Kerst muziekprogramma. Ik heb 30, 31 artiesten uitgenodigd om samen met mij dit programma te maken. Dus het is lekker gezellig vol in de studio. Tenminste, nou ja, bij wijze van spreken. En we beginnen met Michael Colwitz met Santa Place. Zijn nieuwe album. En um, hij heeft er twee gemaakt, maar ik heb deze uitgekozen. Want ik wil ook andere artiesten nog een kans geven om mee te doen in dit programma. Veel piano in het eerste gedeelte van dit eerste uur en maar daarna gaan we naar uh, Crystal veraard met The Joy of Christmas. Dat zijn de Nederlandse artiesten en uh, Crystal die nou, uh, die heeft ook verschillende kerstalbums gemaakt en ik heb deze uitgekozen. En daarna komt uh, A Christmas Wish van Kerani. En, het is een buitengewoon sfeervol werkje van een aantal jaren geleden. Dan sluiten we af met een lange track van Robert Linton... met Snowfall on the Eve. En dan schrijven we de avond met een hoofdletter natuurlijk. Kerstavond. En ik wens je daarom ook gelijk maar een hele mooie kerstdagen. Weliswaar waarschijnlijk zonder sneeuw. Misschien wel regen... Maar maak het gezellig en maak het warm met elkaar. Veel luisterplezier! This is Abbeywood Records recording artist, Henny Becker, wishing you, your family and friends a happy and joyous holiday season.